Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivene de Wit. Nog 77 lichamen gevonden in Japan. Strijd om Libische stad Brega nog niet beslist. En Ajax wint na roerige week. In Japan zijn bij een grote zoektocht naar vermiste slachtoffers van de tsunami... 77 lichamen gevonden. Meer dan 25.000 mensen deden mee aan de zoektocht die drie dagen duurde. Er werd gespeurd langs de kust en langs een strook tot 20 kilometer in zee. Voor de zoektocht waren de Japanse en Amerikaanse marine ingeschakeld... net als de kustwacht, politie en brandweer. Er worden nog ruim 15.000 mensen vermist na de ramp in Japan. Het officiële dodental staat sinds vandaag op 12.009. In Libië wordt voor de vierde dag op rij stevig gevochten om de stad Brega... De opstandelingen hebben vanochtend de buitenwijken van de oostelijke stad weer ingenomen. Dat lukte doordat beter getrainde milities zich dit weekend hebben aangesloten bij de opstandelingen. NAVO-vliegtuigen houden toezicht boven Brega. Vrijdagavond bombardeerde een van die vliegtuigen doelen van opstandelingen... waarbij dertien van hen omkwamen. De NAVO onderzoekt hoe dat kon gebeuren. Er zijn berichten dat de stad Misrata sinds vannacht onder vuur ligt van troepen van Gaddafi... De stad in het westen van Libië werd een paar dagen geleden al onder vuur genomen door het leger. Er zouden één dode en tientallen gewonden zijn gevallen. Een dubbele bomaanslag in midden Pakistan heeft aan tientallen mensen het leven gekost. Er vielen ook veel gewonden bij de zelfmoordaanslagen op een heiligdom van de Soefis, zeggen Pakistanse functionarissen. De aanhangers van het Soefisme zijn, dit, zijn bij een driedaags festival. Militante moslims plegen wel vaker aanslagen op Soefisten en hun heiligdommen. In Afghanistan zijn protesten tegen een koranverbranding in Amerika opnieuw uitgelopen op geweld. In Kandahar kwamen twee agenten om en raakten twintig mensen gewond bij confrontaties tussen betogers en de politie. Honderden mensen waren de straat op gegaan om te protesteren tegen de verbranding van een Koran door een dominee in Florida. Ook in het oosten van Afghanistan, in Jalalabad, werd gedemonstreerd. Daar staken betogers een afbeelding van president Obama in brand. Het protest tegen de Koranverbranding liep gisteren en vrijdag ook uit op redden... waarbij zeker twintig mensen omkwamen. Bij protesten in het zuiden van Jemen zijn honderden mensen gewond geraakt. Troepen van president Saleh sloegen met knuppels in op de demonstranten. Ook gebruikten ze traangas. De betogers waren gisteren al samengekomen op een plein in de stad Taïs. Het protest is een vervolg op de grote demonstraties in Sanaa en Aden afgelopen vrijdag.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 Assad beloofde afgelopen week hervormingen, maar volgens veel betogers is die toezegging niets waard. In de voorstad van Chicago is een jongetje van drie uit een achtbaan geslingerd en omgekomen. De jongen maakte met zijn tweelingbroertje een ritje in de achtbaan in een pretpark, toen hij onder de veiligheidsstang gleed en eruit viel. Hij overleed ter plaatse. De politie spreekt van een tragisch ongeluk. Volgens een woordvoerder golden er geen eisen voor de lengte van bezoekers.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 De Ronde van Vlaanderen is gewonnen door de Belg Nick Nuijens. Hij rekende in de eindsprint af met de Fransman Sylvain Chavanel... en Fabian Cancelara, de winnaar van vorig jaar. De drie bleven net uit de greep van negen andere leden van een kopgroep van 12... en ontsnapten drie kilometer voor de finish. De Belg Tom Bonen werd vierde en de Nederlander Sebastian Langeveld vijfde. In de Eredivisie Voetbal heeft Ajax na een turbulente week... de thuiswedstrijd tegen Heracles gewonnen. Het werd 3-0... Ajax blijft daarmee op de derde plaats op vijf punten van koploper Twente en drie achter PSV. ADO Den Haag won de uitwedstrijd tegen Utrecht met 3-2. Vitesse won de Gelderse Derby tegen NEC met 2-1. En Groningen versloeg VVV met 3-2. Dan het weer vanavond wisselend bewolkt en vooral in het zuidoosten een paar buien. Vannacht opklaringen, een minima rond 6 graden. Morgen droog, met in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 11 tot 15 graden. Dinsdag regenachtig, vanaf woensdag droger en iets warmer. ANWB Verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland moet het verkeer plaatselijk rekening houden met dichte mist. Dan de files, dat zijn er vier. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen de knooppunten Diemen en Muidenberg 4 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam, in beide richtingen, 2 kilometer bij de RAI. En nog een file veroorzaakt door wegwerkzaamheden op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom, voor de Vlakentunnel, 2 kilometer.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 Zeven minuten over vijf, vierde en laatste uur van langs Langste Lijn op deze zondagmiddag. Wat gaan we doen? Natuurlijk terugkijken op de vier wedstrijden vanmiddag uit onze vaderlandse heren. Divisie, Ronde van Vlaanderen en straks ook alle competities in de landen om ons heen. Want ook daar nadert de ontknoping. En dan zou er een plaatje komen en dan komt er even niks uit de boksen lopen. Dus kijk er eens hier. Kosten more than a feeling. We gaan naar de Amsterdam Arena. Daar won Ajax vanmiddag met 3-0 van Heracles bij de rust. Het was niet best, Stond nog 0-0. Maar de doelpunten van Ole na een ontzettende blunder van Pasveer. 2-0 de Jong en uh, Osbilis. Dat uiteindelijk eigenlijk dus toch een 3-0 overwinning voor Ajax... in een turbulente week waarin van alles is gebeurd. En die kan praten erover met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Wat had je van tevoren verwacht dat het publiek zou doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet wat voor welke kans ze zouden kiezen. En eigenlijk, ja, als ik het zo moet beschrijven, denk ik dat ze het allemaal niet echt wisten. Eerlijk gezegd. Gedeeld hoorde je kruif roepen, dan hoorde je blind roepen. Dus ja, ik denk dat iedereen nog niet echt weet wat, uh, welke keuze ze gemaakt hebben. Weet jij het wel? Ja, ik weet dat ik mijn keuze op het eerste elftal uh, heb gemaakt. en Dat is het belangrijkste. Nu heb je vandaag heel veel mogelijkheden om allerlei excuses te zoeken. Voor de matige wedstrijd. Want ik denk dat we daar snel over eens zijn. Welke neem je? Nou, het was geen, goeie, geen topwedstrijd. Uh, ik denk dat het kwam ook door uh, de instelling van beide teams. Dat die heel snel druk wilden geven. Nou, dan komt er heel weinig ruimte. En dan wordt, ja, wordt er verwacht dat je, als je er voetbal uit kan komen. Ja, dan kan je toeslaan. Maar dat gebeurde te weinig van beide kanten. Ik denk dat je de eerste helft ziet dat wij eigenlijk domineren. Als je, zij krijgen in de eerste minuut of de tweede minuut een grote kans, maar dat was meer een klutskans dan een uitgespeelde kans. Daarna hebben wij volgens mij het heft in handen. Alleen we krijgen twee goede mogelijkheden met Lorenzo en, en Mickey Souleman, die, die vrij op de 16 een schietkans heeft. En ik heb gezegd dat in de, in de rust zo moesten verder gaan. Dat je zeg maar uiteindelijk krijg je die kans ook weer. En, probeer, en dan zullen zij even uh, worden. Maar zij hadden een goede wissel met de uh, Fiyinefiets. Die uh, daar kwam eens meer aan het voetballen toe. En het eerste gedeelte van het tweede was zeker voor, uh, voor Herakles. Tot het moment uh, van de keeper van Herakles natuurlijk? Ja, pas weer die hielp ons op dat moment even in het zadel. Het was uh, op dat moment... Uh, toen vond ik al dat we al meer grip kregen hoor, uh, in de, op het spel. Maar toch uh, helpt dat natuurlijk wel. Je koos voor Vermeer in het doel. Um, tevreden over hem? Ja, heb, euh, ze hebben eigenlijk euh, drie groeikansen kansen gehad. En er waren van twee klutsmomenten. De, de eerste heb ik net al beschreven. De andere was uh, dat uh, Kenneth een keer uitkwam. En toen viel hij precies voor overtoom zijn voeten. Dan nou, gelukkig schoot hij hem naast uh, voor ons. En die ene, uh, in ieder geval fantastische redding... Uh, van uh, volgens mij een schot van uh, vierde fiets uh, die hij eruit haalde. de Elhamdoui, vrede helemaal getekend, alles duidelijk? Ja, dat heb ik al uh, vanaf uh, het eerste moment dat we met elkaar gesproken uh, daarna hebben. Het is uh, opgeklaard en uh, hij moet uh, aan het voetballen. En dat heeft hij vandaag gedaan. Hij moet nog wat ripen uh, krijgen. Ja, maar ja, de ene keer heb je, uh, heb je een goede, uh, goede wedstrijd uh, gespeeld. De andere keer uh, heb je in het belang van het team gespeeld. En ik denk dat hij vandaag in het belang van het team... En natuurlijk weet ik dat hij veel beter kan. En dat weet hij als de, als de beste. En uh, dat vind ik ook helemaal niet erg. Als je maar keihard hebt gewerkt, dan dat heeft hij zeker gedaan. Frank Teboer, dus opgelucht na de 3-0 van Ajax over Herakles. Eerder op de middag was er al Utrecht, Ado Den Haag. Belangrijk voor Ado, met name, om aansluiting te houden rond die vierde plaats. En dat lukte. Kwamen we nog wel op achterstand. Duplan, 1-0. Maar Vicento, Raduzavjevic, Boejkin, 1-3. Strootman deed nog wat terug, 2-3. En Vicento, die speelde relatief verrassend. Want Kubik staat daar normaal. Maar Vicento, de jongeling, kreeg nu de voorkeur. Koorde. Had dus een mooie middag, zou je zeggen. Maar kreeg ook een rode kaart. En dat legde dan net weer een schaart. Ronald van der Geer praat dus met deze jongeling van ADO Den Haag... Charlton Vicento. Ja, het had jouw middag moeten worden. Hè? Je had een basisplaats. Nu wordt er over je gesproken in negatieve zin. Ook door uh, de rode kaart. Hoe voel je dat zelf? Nee, ik voel het niet negatief. Het is gewoon uh, pech dat ik twee gele kaarten kreeg. Het enige wat telt is dat we drie punten hebben. Nou, bij het begin beginnen. Je krijgt een basisplaats ten koste van Kubik. Dat is verrassend. Ja, het was verrassend. Uh, ik heb gewoon keihard getraind. En uh, ja trainer had voor mij gekozen voor vandaag. En dan gaat die goal erin. Dat is een hele mooie, hè? Had je niet het idee van, uh, gaat nog iemand mij dekken? Ziet iemand mij nog? Nee, ik zag uh, Thomas er al gaan en uh, ik dacht van, ik moet nu voor mijn man komen. En uh, erin schieten, dus dat lukt ook. Dan is die goal gemaakt. Dan komen jullie ook nog eens een keer op 3-1 voor. Dan krijg je twee gele kaarten. Uh, hoe heb jij de eerste beleefd? Ja, die eerste toen die uh, schud volgens mij over mijn voeten heen. En uh, dat was een gele kaart, maar de tweede ho hoorde, niet, hoorde hij niet te geven, zeg maar. Want, uh, ja, daar worden de meeste overtrainingen gemaakt. En, uh, ja. Zat er ook niet natrappen in bij, want het was strootman overigens, waar je mee in duel was. En wij hebben die beelden natuurlijk nog een paar keer teruggezien. En dan heeft ze toch wel heel erg de neiging van natrappen ook. Bij die eerste gele, waar je misschien wel direct rood had kunnen krijgen. Oké, okay, nee, dat weet ik dus niet. Als het zo lijkt, uh, dan moet ik het nog terugzien. Ja, en een elleboogje bij Cornelissen hebben we ook teruggezien? Dat is het zo. Oh, daar weet ik niks van. Nee? Dat is in de vuur van het duel. Ja, dat zou best kunnen. Daarom zeg ik, je bent de meest besproken persoon. Omdat er een aantal momenten van jou op een rijtje zijn gezet. En dan is de vraag, waar komt jouw agressiviteit vandaan? <laughs> ja, dat weet ik niet. Uh, want ik weet niet of het zo is. Ik moet het uh, zelf nog allemaal terugzien. En jij hebt het beleefd. We hebben het alleen gezien. Jij hebt het beleefd. En jij weet voor jezelf... Van... Ja, ik weet voor dat ik gewoon de duels in ging. En, uh, of het zo eruit zag, dat weet ik niet. Dus, uh. Ik heb net aan je trainer gevraagd. En die zegt, ja, het zit een beetje in zijn spel opgesloten. En in sommige fases moet hij eigenlijk net nog iets volwassener worden. Ja, dat klopt. Ik moet uh, nog uh, iets rustiger worden. Want uh, ik wil graag, gewoon, wil graag de bal afpakken. Want dat wil iedereen. Maar misschien doe ik dat uh, nog wat agressief. Dus, uh. Dat is het misschien wel. In jouw geestdrift dat zou best kunnen. Hij zegt dat hij in zijn spel zit opgesloten, dat hij met zijn handen wappert. Dat, hij, dat moet hij afleren, want dan krijgt hij de opinie tegen zich. Ja, dat zou kunnen. Dat, dat zou ik vast wel met hem over hebben deze week. Ja, want die, die, die tweede gele kaart, uiteindelijk, daar ja, ben ik wel met een je eens. Dat is een heel licht vergrijpen. Ja, zeker. Alleen het moment is wel ongelukkig, want uh, daardoor dupeer je wel je ploeg. Ja, gelukkig uh, hebben ze het nog met tien man uh, stand kunnen houden. Dat was het belangrijkste voor ons vandaag. Want ik wil nog één momentje terughalen en dan stoppen we met zeuren hoor. Maar ik zie dat je eruit gestuurd wordt. Vervolgens steek je wel je middelvinger op naar het publiek. Dat is ook niet handig hè? Middelvinger? Ah ah. Nee, nee, nee. Ja, ja. Het was gewoon uh, 3-1. Ik zei dat het 3-1 was. Er zat uh, was... nou, wel je middelvinger bij. Dat was wel een gebaar. Oh nee, dan moet ik nog terugzien uh, of dat echt zo is. En zo kwam het over. Oh nee, maar... Waarom dacht ik van waarom ben je zo opgefokt? Ik bedoel... Nee, nee, nee. nee. Ik, ik zei gewoon dat het 3-1 was. Dus ik heb geen middelvinger opgestoken. Rolling in the deep van Adele. We gaan naar Arnhem. Daar eindigt de Vitesse tegen NEC vanmiddag in 2-1. Bij de rust stond nog 1-0 voor de Arnhemers door een goal van Boni. Na de rust naar het 1-1 in Goossens en 2-1 door Pedersen. Verlies dus voor NEC, dat daarmee tiende blijft in de Eredivisie. Jan Rolfs praat erover met de trainer van NEC, William Vloed. beetje een lucky overwinning voor Vitesse. Is dat jouw gevoel ook? Ja, kijk, ik denk dat je op basis van de wedstrijd... en zeker de tweede helft, hebben uh, wij veel meer verdiend dan uh, Vitesse. Die speelde het op het laatst ook heel fysiek. Wie wij? Nou, opportunistisch. Hebben... Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, oké. Okay. We hebben dan uh, op het einde, als je 2-8 staat... met een 10 minuten spelen, hebben we alles of niets gedaan. Achter 1 op een, zelfs daarna nog een verdediger door. Omdat we de wil hadden, maar ook veel beter in de wedstrijd zaten... Uh, om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Nou, dat lukt dan helaas niet. Het begint vervelend met die fout van Van, van Nuitink... Um... Ja, gewoon een fout van de centrale verdediger. Ja, een fout, die mag gewoon niet gebeuren. Daar hoef je niet lang over te praten. En dan het herstel van jullie in de eerste helft. Want jullie komen meer in de wedstrijd. Nou ja, kijk, ik denk dat we de eerste paar minuten wat verrast waren door de speelwijze van Vitesse. Niet zozeer verdedigend, maar met name bouwend. Ik vond dat wel heel moeilijk de ruimte die er lag konden vinden. Gaandeweg de eerste helft ging dat steeds beter. Gingen we ook beter voetballen. Niet dat het resulteerde in kansen, maar we gaven eigenlijk niets weg. En we, maar we creëerden heel weinig. De tweede helft hebben we nog meer naar voren toe gespeeld. Nog aanvallender. Nog met meer power. Alleen ja, dan moet hij wat vaker vallen. We hebben wel wat kansjes gehad. Bjorn kreeg volgens mij nog een hele goede kans. Nou, en Eén spaarzame uitval en je krijgt uh, de tweede achter joren. werd eigenlijk pas echt een Gelderse dorp in de laatste tien minuten. Had jij dat gevoel ook? Ja, kijk, kijk, ik, ik denk dat wij bezig zijn geweest om de wedstrijd te maken. Vooruit heb ik gespeeld, de tweede helft aanvallend heb ik gespeeld. En nu waren we bezig om uh, tegen te houden. Nou, dat lukte ze. En wij konden het maar niet forceren. Kijk, maak je die twee 1 eerder, terwijl je daar recht op hebt. Ja, dan wordt het een, uh, ook een andere wedstrijd. Nu hebben we de laatste tien minuten alles gegeven. Ik denk dat we ook hebben laten zien dat we heel graag wilden. Even iets heel anders. Er gaat een gerucht dat jij, jij zou zijn benaderd door Sparta als algemeen directeur of technisch directeur. Klopt dat? Nou, dat zijn mooie geruchten. Nee, ik heb ook het een en ander gehoord, maar zo is het niet. Niks van waar? Nee, nee, nee, nee. Je blijft bij NEC? Ja, ik zit gewoon bij NEC en ik ben daar volop bezig. En ik heb ook de geruchten gehoord. En dat komt natuurlijk omdat je toch in het Rotterdamse wat contacten hebt... en je mensen spreekt en de situatie aangrijpt. En ik vind het ook niet leuk waar Spart over komt. Dus je spreek je wel eens wat mensen. Ja, dan komt er heel snel wel allerlei geruchten de wereld in. Geruchten, de wereld in die tijd breekt ook weer aan, maar hij weet van niks. Dus Wiljan Vloed, de trainer van de NEC, verloor van Vitesse 2-1. Groningen VVV werd 3-2. Het leek al snel eigenlijk een hele eenvoudige wedstrijd. Tadic en Krankwis 2-0. Maar via Fujicevic Fijusevi kwam eh, VVV weer terug. Pedersen 3-1. Maar nadat Kullen 3-2 had gemaakt, kwam VVV nog een aantal keren dichtbij. Jeroen Guter gaat daarover in gesprek met de trainer van VVV. Wil voor Intimi Willy. Het wordt 3-2, Willy. maar er hadden wel meer gezeten voor jullie. Ja, maar je loopt achter de feiten aan van de eerste helft. Uh, dus uh, dat is heel moeilijk om dat nog recht te trekken. Is cruciaal dan de fout die Yoshida maakt bij de 3-1, net als jullie in de wedstrijd komen? Ja, dat denk ik wel. Uh, ik moet zeggen, ik ben ontzettend boos geworden onder rust. En uh, er lag er niet zozeer aan, aan de poppetjes op de plaats. Maar er lag er meer aan uh, van dat we elkaar aan de steek lieten. Ik heb uh, weinig spelers gezien die elkaar hebben geholpen. En dat, dus, dat, daar word ik dan boos om. Kun je wat voorbeelden geven? Nou, ik denk dat uh, weinig mensen de bal wilden hebben. Dat ze een beetje overrompeld waren door Groningen. Dat kan gebeuren. Maar je moet wel je taken blijven uitvoeren bij balbezit. En dat werd uh, heel weinig gedaan. Toch is het een rare wedstrijd. Want bij 2-0 laat Groningen het lopen. En komen jullie terug in de wedstrijd? Ja, met een gelukje. Er was een, uh, een omschakelmoment uh, via Dario. die uh, Via de kluts uh, over Van der Loog ging. Dat was een mooi moment. Vlak voor rust. Dan denk je, oké, okay, prima. We beginnen slecht in de wedstrijd, maar uh, we komen met een gelukje op 2-1... en dan weet je dat je in de tweede helft nog wat kan doen. Dat is ook gebeurd. Alleen uh, in de tweede helft hebben we het niet helemaal afgemaakt. Had je het gevoel dat er meer in zat? Ja, absoluut. Daarom heb ik ook gewisseld met de Chebe nog uh, erbij. Ik heb er laatst nog Ferry Drecht nog erbij gegooid. En dan moet net een balletje moet goed vallen en dan kan je 3-3 maken. Ja, het is uh, aan de ene kant kijken naar beneden, naar wat Willem II doet. Nou, die hadden gisteren al verloren. Dat scheelt dan. Merk je dat dan in de, de mentaliteit van de spelers in zo'n wedstrijd als van vandaag? Nee, dat had ik wel gehoopt. Ik denk, dan is de druk misschien wat minder. Uh, de druk uh, vorige wedstrijd tegen Willem 2 was hoog. En dan zie je dat de mensen wat verkrant raken. Maar dat, dat merk je nu ook weer in de eerste helft. Uh, ik had gehoopt dat dat beter zou gaan, maar dat is niet zo geweest. Ja, het kan ook andersom werken natuurlijk. Dat ze denken, ja, Willem 2 heeft verloren. Dus uh, we zullen altijd op vijf punten blijven, minimaal. Nee, maar daar geloof ik niet aan. Nee, helemaal niet. Nee, nee. Wat wil je nog zien in het restant van de competitie... en de aanloop naar de na-competitie als het goed is voor jullie? Ik wil zien dat wij het zelf doen. Dat we niet afhankelijk zijn van Willem II die de punten laten liggen. Maar dat wij het zelf doen. Uh, wij willen graag nog minimaal vier punten halen op die uh, komende wedstrijden. Ik denk dat dat voldoende is. cure for Heet de het hele album You Done Me Wrong van Stevie N. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zes, hier is het net wel. Bij de grote zoektocht naar vermiste slachtoffers van de tsunami in Japan zijn 77 lichamen gevonden. Meer dan 25.000 mensen zochten drie dagen lang naar lichamen op het land en in de zee. Er worden nog ruim 15.000 mensen vermist na de ramp in Japan.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 In Afghanistan zijn bij protesten tegen een Koranverbranding in Amerika opnieuw doden gevallen. In Kandahar kwamen twee agenten om en raakten twintig mensen gewond... bij confrontaties tussen betogers en de politie. In het oosten van Afghanistan, in Jalalabad... staken demonstranten een afbeelding van president Obama in brand. En in de duinen bij Bergen en Schorrel hebben dit weekend twee brandjes gewoed. De politie vermoedt dat ze zijn aangestoken... Ook de afgelopen twee weken waren er in de omgeving een paar kleine branden. Na de grote branden in de zomer van 2009 zijn bewoners en hulpdiensten extra alert. Nou, Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Het Marco Verhoef. Grote verschillen vandaag. Het oosten had lang regen. Maar die neerslag trekt nu langzaamaan wel weg. Het westen, vooral het zuidwesten, heeft de zon nog regelmatig gezien. En dat was dan toch even een meevaller. Voor de komende 24 uur worden de verschillen minder groot. Vannacht een paar opklaringen. en Er kan hier en daar nog wel een spatje vallen. Als het opklaart, koelt het af naar 6 graden. En dan zou er ook hier en daar wel wat mist kunnen voorkomen. Die mist is morgenochtend eventjes aanwezig. Kan overgaan in laaggange de wolking. Maar daarna schijnt gewoon de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog morgen. 13 tot 15 graden wordt het. Dat is iets te zacht voor de tijd van het jaar. Er staat een matige westelijke wind... In het Waddengebied misschien vrij krachtig. Best aardig weer, maar dan doet dinsdag even een stapje terug met meer bewolking. en Vooral in het noorden kan op wat regen. Woensdag is het waarschijnlijk alweer droog en met zon wordt het dan 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. In de kop van Noord-Holland moet het verkeer nu al rekening houden met dichte mist. Dan de files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. En lange file tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. De A1 is het weekend dicht tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Imnes. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht een file van 2 kilometer voor knooppunt Holendrecht. De A10, de ring van Amsterdam, die staat in beide richtingen vast bij de RAI. In beide richtingen 3 kilometer. En nog een file veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A58 staat die van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Bij de Vlakentunnel 3 kilometer. De Drie minuten over half zes, half uur der overzichten. Straks de Vaderlandse Eredivisie. Straks ook het buitenlands voetbal. Want Nelly Tado, we kunnen niet wachten. It is de passie Oh, so glad you came. And it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element of fire. It is a flower that. De titeltrack, RK in Portugal, gewonnen door Griekenland. Nelly, Fortaro en Forza. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen in Italië, waar Napoli de tweede plaats in de Serie A heeft overgenomen van Inter. Want in een spectaculair duel was Napoli vanmiddag met 4-3 te sterk voor een andere subtopper Lazio Roma. Cavani was met drie treffers de grote man bij de thuisploeg. En Napoli profiteert natuurlijk van de nederlaag van Inter. De stadsdarby gisteren tegen de koploper en stadgenoot AC Milan met Inter met maar liefst 3-0 verslagen. Twee treffers van Alexander de Pato. Claire Seedorf speelde de hele wedstrijd als aanvoerder. En goed durf ik u te zeggen. Op het middenveld werd hij geflankeerd door Mark van Bommel. En Orbeer Manuelsen kwam in de slotfase nog in het veld... voor een publiekswissel om Pato te vervangen. Bij Inter was Wesley Sneijder 90 minuten lang de niet altijd zichtbare spelmaker. En dan in Engeland. Wayne Rooney hangt mogelijk een schorsing boven het hoofd. De spits van Manchester United vierde zijn hat-trick in het duel tegen West Ham United... door luidkeels te schelden in een tv-camera. De Engelse Voetbalbond gaat een onderzoek doen naar het incident... Het is een klein smetje op een prachtig weekend voor Manchester United. Door de hat-trick van Rooney werd een 2-0 achterstand omgebogen in een overwinning. Uiteindelijk werd het 4-2 voor de koploper. De concurrenten van Manchester United verspeelden punten. Nummer 2 Arsenal kwam niet verder dan 0-0 tegen Blackburn Rovers. Arsenal heeft nu 7 punten achterstand op Manchester, maar er heeft nog wel een wedstrijd te goed. En de nummer 3 Chelsea bleef bij Stoke City steken op 1-1. Manchester City speelt op dit moment tegen Sunderland. En na een goed half uur spelen staat het daar 2-0 voor Manchester City. De nummer vijf Tottenham Hotspur speelde doelpuntloos gelijk bij Wigan Athletic. Rafael van der Vaart werd halverwege de tweede helft vervangen. Ook Dirk Kuyt maakte de 90 minuten niet vol bij Liverpool. Hij werd 4 minuten voor tijd vervangen. Even later maakte Chris Brunt uit een strafschop de winnende voor West Bromwich Albion. Liverpool staat nu zesde in de Premier League. Dan gaan we naar Spanje, waar de achterstand van Real Madrid niet kleiner werd op Barcelona, maar juist groter in het weekend. Dat mag verrassend heten. Acht punten is het nu het verschil. Want de titelverdediger had een lastige uitwedstrijd bij Villarreal. Maar won die wel met 1-0. En Ibrahim Avalay had een basisplaats bij Barcelona. Villarreal weet u natuurlijk wel is komende donderdag de tegenstander van FC Twente in de Europa League. En Real leed voor eigen publiek nog wel. Een verrassende 1-0-nederlaag tegen Sporting Gijón En door dat verlies kwam er een einde aan een unieke reeks... van de coach van uh, Madrid, José Mourinho. De Portugese was in competitieverband... meer dan 150 thuiswedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag dateerde van begin 2002. Waar speelde hij toen? Waar coachte hij toen? Bij Porto. Toen verloor hij van Beira Mar. Dus het zijn wel uh, ja, speciale nederlagen die er geleden worden. Mourinho werkte daarna, dat weet u natuurlijk... bij. ...Chelsea en Inter. Real Madrid heeft wel 16 punten voorsprong op de nummer 3, Valencia. Getafe werd gisteren weliswaar met 4-2 verslagen door Valencia... ...en Roberto Soldado was de grote man met alle vier de goals... ...maar Valencia dus op gepaste afstand derde van Real Madrid... In Duitsland heeft Ayer Robben weer eens waarde bewezen voor Bayern München. Robben maakte in de thuisstrijd tegen Borussia München Gladbach het enige doelpunt. Wanneer het niet loopt, wanneer we niet goed spelen, dan moest men karakter en Dan moesten ze over een andere, andere week. Ja, karakter tonen en het over een andere boek gooien. had dus Robben in keurig Duits. De coach van Bayern, Louis van Gaal, vond de zegen op Borussia zwaar bevochten. We hebben niet onze beste spel uh, gespeeld, dat is klaar. Maar als ze de tweede helft gezien hebben, dan ben ik ook der mening dat we alles gegeven hebben om zo te winnen. Alles gegeven in de tweede helft. was inderdaad niet de beste wedstrijd. Bayern steeg naar de derde plaats in de Bundesliga. Omdat concurrent Hannover 96 met 4-1 onderuit ging bij koploper Borussia Dortmund. Bayern heeft nu zeven punten achterstand op de nummer twee, Bayern Leverkusen. Dat eveneens een benauwde 1-0 boekte op Keizer Slauteren. Hamburger SV heeft puntenverlies geleden in de strijd om Europees voetbal. De ploeg kwam bij Hoffenheim niet verder dan 0-0. Bij HSV speelde Elia de hele wedstrijd. Matthijsen werd na 50 minuten vervangen. En Van Nistelrooy maakte geen deel uit van de selectie. Gaan we naar Schotland, waar Glasgow Rangers heeft verzuimd... om de koppositie over te nemen van aartsrivaal Celtic. Want de ploeg verloor in eigen huis. De Rangers dus met 3-2 van Dundee United. Blijven op twee punten staan van Celtic. Wat deden die dan? Nou, die hoefden helemaal niet in actie te komen. Want het duel bij Inverness werd afgelast vanwege overvloedige regenval. De van Ilse de Lange heet Carousel. Wat een goal! De eredivisie. die alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen bij Ajax, Heracles, Almelo... eindigde uiteindelijk in 3-0 na een 0-0 ruststand. Oleguer kreeg een bal op zijn hoofd eh, vallen, zeg maar. Was 1-0, Siem de Jong 2-0 en Usbilis 3-0. Met Kenneth Vermeer in het doel... El Elhamdoui weer in aangen nou ja, aangenomen weer op in de avond te spelen... ploeterde Ajax zich naar een 3-0-overwinning. Matige wedstrijd en een enorme fout van Heracles... doelman Remco Pasveer hielp Ajax in het zadel... liet een voorzet zo uit zijn handen glippen... op het hoofd van Oleguer die dus de 1-0 maakte... Ja, Peter Bos, als trainer, wat, wat zeg je dan de afloop? Ergens een keeper? Nee, daar hoef je niks tegen te zeggen. Maar was iemand het weet, dan is hij het wel. Hij heeft uh, geweldige keep maandenlang. En dan kan dit een keer gebeuren. Het komt alleen op een heel vervelend en slecht moment. En dan naar de andere keeper in de goal bij Ajax. Was er dus plaats voor Kenneth Vermeer. De doelman is weer hersteld na een uh, lange blessure. En voelde zich eigenlijk direct wel weer lekker onder de lat bij Ajax. Extra druk gaf het in ieder geval niet. Nou, druk niet. Uh, ik weet wat ik kan. Het is alleen uh, een tijdje geleden op het uh, hoogste niveau dat ik heb gespeeld. Maar... De training uh, gisteren, vooraf voorgaande wedstrijd, was eigenlijk uh, goed. Dus dat uh, ging ook met een goed gevoel uh, van de duel. Bij Ajax is het vaak buiten het veld spannender dan in het veld. Zo ook bij de voorbereidingen op dit duel. Het ging natuurlijk vooral over Johan Cruijff en de situatie... zoals hij zich de afgelopen week heeft ontwikkeld. En vooraf, grote vraag, welke kant zouden de Ajax-supporters kiezen? Ja, is dat nou eigenlijk duidelijk, onduidelijk? U hoort trainer Frank de Boer. Als ik het zo...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 En wat betreft de bestuurlijke onrust, Frank de Boer hield zich evenals eerder deze week overigens op de vlakte over die bestuurlijke onrust bij Ajax. FC Utrecht tegen ADO Den Haag werd vanmiddag 2-3. Bij de rust stond het 1-1 door goals van Duplan voor Utrecht en Vicento voor ADO. Na de rust, Radoshlavjevic 1-2, 1-3 werd het door Boeleckin uit een strafschop en 2-3 vlak vooruit Strootman. Rood was er nog voor Vicento, die twee keer geel kreeg. ADO wint dus opnieuw. Utrecht kwam nog wel een voorsprong, maar liet zich daarna aftroeven. Utrecht-trainer Ton de Chatignier zag zijn ploeg een onverdiende nederlaag leiden. Nou, ik denk ook dat je de betere ploeg bent. Alleen, je moet wel uh, sneller de trekker overhalen. En dan verlies je de wedstrijd eigenlijk door uh, drie persoonlijke fouten. Nou, dan denk ik dat bij het doelpunt van uh, Den Haag... Uh, ik dacht, boel in de bal met, uh, met de arm meenam. Ja, en normaal, dan geef je eigenlijk kinderlijk eenvoudig uh, de doelpunten weg. Nou, de penalty. Is gewoon terechten. En dan aan de zijkant waar afhoek tussen twee man uitkomt En waar dan, uh, uh, ik dacht, Vicento wel heel erg vrij stond om daar gewoon de bal binnen te schieten. Ja, en dan, uh, dan is uh, het gegeven dat je beter bent, maar uh, met lege handen staat. Bij oude Den Haag moest trainer John van der Bron vanaf de tribune toekijken. Hij zat een schorsing uit naar aanleiding van het incident met Lex Immers... na de overwinning op Ajax twee weken geleden. Vanmiddag zat Maurice Stijn op de bank. En hij erkent dat ADO anders voor de dag kwam dan dit seizoen gebruikelijk is. Wij hebben vandaag iets meer op de counter uh, moeten spelen. Dat is niet echt ons spel, maar dat heeft Utrecht ons opge opgelegd. En uh, ja, dan moet je ook uh, reëel zijn. en uh, Dan moet je ook gewoon eerlijk durven zeggen dat het wat gelukkiger was dat we hier gewonnen hebben. Maar neem niet weg dat we er erg blij mee zijn. En dan nog even naar Charlton Vicento. Hij had zijn dus basisplaats bij ADO. zei Kubik moest verrassend op de bank plaatsnemen. Vicento scoorde één keer en uh, kreeg uh, twee keer ook nog een gele kaart. Hij was na afloop een uh, veelbesproken man... omdat hij ook nog eens een elleboogstoot zou hebben uitgedeeld. Vicento was zich van geen kwaad bewust. Ja, ik weet volgens mij dat ik gewoon de duels in ging. En, uh, of het zo eruit zag, dat weet ik niet. Dus, ik moet uh, nog uh, iets rustiger worden, want uh, ik wil graag, gewoon, uh, heel graag de bal afpakken. Dat wil iedereen. Maar misschien doe ik dat uh, nog wat agressief. Dus. Groningen, VVV, 3-2. 1-0, Tadic, Krankvies 2-0. Voor eh, 2-1. Nicolaas Pedersen, 3-1. Dan is het pas rust. Maakt Kullen, 3-2. Maar daar blijft het dan bij. Groningen maakt het zichzelf overigens wel onnodig moeilijk. Want het gaf VVV tot twee keer toe de hoop dat er misschien wel een puntje... of misschien zelfs wel meer viel te halen in de Euroborgen. In de eerste helft, net op het moment dat de Limburgers 2-1 maakten... terugleken te keren, toen maakte VVV een cruciale fout. Tot woede van trainer Willy Boesem. Ik moet zeggen, ik ben ontzettend boos geworden onder rust. En uh, er lag er niet zozeer aan, aan de poppetjes op de plaats. Maar lag er lag meer aan uh, van dat we elkaar aan de steek lieten. Ik heb uh, weinig spelers gezien die elkaar hebben geholpen. En dat is, dat, daar word ik dan boos om. En WVV, uh, die uh, ja, pakte het op, kwam uh, uh, ja, op 3-2, maar niet langs zij. Dus uiteindelijk Groningen hield stand volgens de Zweedse middenvelder Stenman. Overigens niet alleen omdat ze ploeg geluk hadden. Hoor. Met geluk? Ja, ik vind toch... Uh... Als je alleen maar naar de kansen kijkt, kregen we heel veel kansen. Normaal gesproken zitten die kansen ook in het net. Vandaag niet. En ja, uiteindelijk word je toch nerveus tegen het eind, natuurlijk, want ze scoren toch 2-3. En uh, Ze zetten nog die, die lange uchebo in, in het veld en uh, beginnen met meer, wat meer lange ballen te, te spelen. En, ja, dan word je natuurlijk nerveuzer als Groningen-speler. Vitesse NEC werd 2-1 bij de rust van het 1-0 door een goal van Boni. 1-1 Goosens 2-1 Pedersen. In Arnhem zijn de zorgen voor even vergeten. Vitesse wint namelijk de derby met de NEC. En dat telt in Gelderland. Vitesse trainer Albert Ferrer legt uit dat het voor hem niet alleen om winst in de derby ging. Well, it's not only the Derby match, which is, is very important as well. It's just um, in the last month, I think that we, we are growing and... We needed een win. Dat is waar, dat Excelsior won four points behind er waren vier punten have ons. Maar nu moeten we kijken. Nu hebben we één punt naar de Graafschap en twee naar Feyenoord. Dus we kunnen nog look up en ik blijf until tot het einde. Knokken tot het einde. De VDL legde dus uit dat zijn ploeg vooral moest winnen... omdat Excelsior gisteren op vier punten was gekomen. En Vitesse heeft die aanval afgeslagen... en richt zich nu op de Graafschap en Feyenoord. Die ploegen staan respectievelijk één en twee punten boven Vitesse. Pas in de laatste tien minuten van de wedstrijd ontstond er een echte derby-sfeer. Volgens NEC-trainer Wiljan Vloed kwam dat vooral door het opportunisme van zijn ploeg. We hebben dan uh, op het einde, als je 2-8 staat... met een 10 minuten spelen, hebben alles of niets gedaan. Achter één op een, dezelfde daarna nog een verdediger door. Omdat we de wil hadden, maar ook veel beter in de wedstrijd zaten... Uh, om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Nou, dat lukt dan helaas niet. Dat lukt dan helaas niet. Gaan we naar de wedstrijden van gisteren? Twente, PSV was natuurlijk de wedstrijd waar het allemaal om ging: 0-0 met de rust. Maar toen Theo Jans uit de strafschop. En Theo Jans heeft hem vast al gezien met dat heerlijke stiftje: Twente, PSV, 2-0. Feyenoord Azette werd gisteren 0-1 door een goal van Benschop. Uh, dat was nog wel een rode kaart in die wedstrijd voor Gilles Swerts, de Feinhoord. Gaan we naar Willem 2 tegen Roda. Lasnik 1-0. Pamuda K 1-1. Biemans 2-1. Scubo 2-2. Vormer 2-3. David de Wouw 2-4. Pamuda K met een eigen doelpunt 3-4. Ik kan bijna even ademhalen. 3-5 Ruud Vormer. En 4-5 Maceo Richter. Ze was nog rood voor Swinkels. Maar Roda won dus. Want die heeft bijna niet bij kunnen houden met 5-4. Heerenveen, Excelsior werd gisteren 2-3. Het stond nog 2-0 bij de rust door Broeier en Dost voor Heerenveen. Maar daarna, Excelsior kwam terug. Twee goals van geert Arendt Roorda. Toevallig uitgeleend door Heerenveen aan Excelsior. En de winnende, de 2-3, was van Laguire. De graafschap tegen Nac Breda. 1-3, 0-1 Leonardo. Ja, hij bestaat nog. Juri Roosen 1-1. Leurling, 1-2. Gorter uit een strafschop 1-3 Gorter miste ook nog een strafschop. In een slotfase waarin Meijer en Broekhoff van de graafschap bij de roodgrij Brengt ons bij de stand. Twente is de nieuwe koploper. 63 punten uit 29 wedstrijden. PSV volgt op 2 punten. Ajax heeft 58 punten uit 29 wedstrijden. 5 punten achterstand dus op FC Twente. Dan vierde AZ 52 punten. Vijfde ADO 51 punten. En zesde FC Groningen met 50 punten uit 29 wedstrijden. Dan onderin 14e De Graafschap, 33 uit 29. 15e de Vitesse, 32 uit 29. En dan een gat van 7 punten naar Excelsior. Staat dus op een na-competitieplek met 25 punten uit 29 wedstrijden. VVV heeft nog altijd 17 punten uit 29 wedstrijden. En 5 punten daaronder. hekkersluiters nog altijd Willem II, 12 uit 29. King is dat the decemberists, and down by the water. brengt een einde aan vier uur langs de lijn dus. Het weekend waarin Twente de nieuwe koploper is geworden in de Eredivisie. Gisteravond onderaan de kaarten redelijk geschud lijken zijn En Nick Nuijens vandaag een prachtige, prachtige slotdeel de Ronde van Vlaanderen. Beste Nederlander, op de vijfde plek was Sebastiaan Langeveld. En vanavond zal er nog veel over worden nagesproken in de studio... Jeroen Stomporst is om 10 uur de presentator van Langste Lijn. Aard Vierhouten is dan te gast. Het gaat veel over Vlaanderen. En natuurlijk over het voetbalweekend met Ronald van der Geer. En uh, ja, wij gaan er zo mee stoppen. U hoort het ook aan de Tune. Het Radio 1-journaal gaat het van ons overnemen. En daarna neemt de WPRO de zender over met Instituut Insurda. En wat ons betreft... Dank voor het luisteren. Fijne avond. Fijne avond.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 Hij maakt er zijn levenswerk van om de Shars, Uri Gellers en alle gebedsgenezers van deze wereld te ontmaskeren. Wat zijn hun trucs? Waarom laten we ons zo bedonderen? De TV-show vanavond direct na de reunie, Nederland 1. Dit is Radio 1.